Goedemiddag, werkonderbreking bij Netcar in Born. Vorig jaar niet één, maar twee babylijkjes in Randwijk. En eind aan stilzwijgend verlengen van abonnementen. Vanmiddag is er kans op regen, maar er zijn ook droge perioden met wat zon. Minder wind en het wordt een graad of 10. Vanavond en vannacht regenachtig, morgen een paar buien. In het weekend wisselvallig met veel wind. En het blijft wel vrij zacht, ongeveer 10 graden. Eerst naar Born in Limburg bij autofabrikant Netcar is een paar minuten geleden een werkonderbreking begonnen. Want de werknemers van het bedrijf uh, die willen duidelijkheid over de toekomst. Wat wil de Japanse eigenaar met Netcar aanvangen? FNV-bestuurder Henk van Rees, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Wat houdt het in, die werkonderbreking op dit moment? Wat zegt u? Wat houdt dat in, die werkonderbreking? Koffie drinken, lunchen? We... Dat we de mensen, u hoort de geluiden denk ik op de achtergrond, de stroom op dit moment, toch enkele honderden mensen richting de fabriekshal. En we gaan met 1500 mensen zo straks een paar uur het werk neerleggen als signaal richting Mitsubishi. Dat we het met z'n allen niet langer meer pikken, dat er nog langer uitstel komt, nog langer onduidelijkheid over wat Mitsubishi aan wil met de werkgelegenheid in Born. Ik heb gehoord, ja het is een paar keer uitgesteld, de duidelijkheid daarover wat Mitsubishi daarmee wil. Maar dat ze in februari met een oplossing of met een uitspraak gaan komen. Het punt is alleen dat dat nu de vierde keer is dat ons toegezegd wordt een datum. En ondertussen zijn we al een paar jaar met 1500 mensen en hun gezin in grote onzekerheid. Dus wij geloven er niet meer in. Uh, we zijn al vier keer teleurgesteld. En we willen druk uitoefenen vanmiddag met z'n allen. Uh, dat nu snel er duidelijkheid gaat komen. Maar vooral ook dat er een positief besluit genomen gaat worden. Dat Mitsubishi hier een nieuw, model, uh, nieuw Mitsubishi model wil laten produceren bij NETCA vanaf 2013. Nou gaat het niet al te goed met de economie. Ook in Japan hebben ze daar last van. Uh, ja, misschien hebben ze daar moeite mee bij Mitsubishi. Aan de andere kant is het zo dat de Yen duurder is geworden. Dus het is alleen maar interessanter geworden om in Europa te produceren en in Europa in te kopen. Er is voldoende koopkracht in Europa om auto's te kopen. En wij zeggen dus, hier kan op een uitstekende manier auto's gemaakt worden die in Europa afgezet worden. Dit is een bastion voor Mitsubishi in Europa, hier bij Netcar in Born. En daar gaan we vandaag voor. Ik heb gehoord dat u de directie toe gaat zingen. Wat zei u? Ik heb gehoord dat u de directie toe gaat zingen. Uh, inderdaad, en we gaan ook een uh, petitie overhandigen aan de hoogste Japanner, de hoogste Mitsubishi-man uh, van de, de CEO, zeg maar van, uh, uh, van Japan hier in NEPCA. Waar we straks nog eens heel duidelijk zullen aangeven: van, uh, dat wij nu duidelijkheid willen, maar vooral ook uh, positieve duidelijkheid. En Wij voeren hier niet elke dag actie, kan u zeggen. Maar ik zie gewoon uh, dat de hal uh, compleet nu aan het volstromen is. Dus je merkt dat het leeft. De mensen willen duidelijkheid en knokken voor hun werk in een regio Zuid-Limburg... waar sowieso al een grotere werkloosheid is dan elders in Nederland. En dus moeten we knokken voor elke baan hier bij Netcar. U gaat de toespreker zometeen Henk van Rees bij Netcar in Born. Van de FNW is die. In Griekenland wordt opnieuw gestaakt. Het is de eerste grote 24-uur-staking... sinds het aantreden van de nieuwe regering vorige maand. Scholen zijn dicht, openbaar vervoer ligt vandaag plat. Ziekenhuizen werken met een minimale bezetting. De Griekse vakbonden zijn boos over de nieuwe bezuinigingsmaatregelen... die bovenop de al eerder aangekondigde bezuinigingen komen. Ze spreken van een hongerbegroting. Dinsdag stemden de ministers van Financiën van de Eurolanden in met de toekenning van een noodlening van 8 miljard euro aan Griekenland. Het eh, zesde deel is dat van het noodpakket van in totaal 110 miljard euro. En dat werd lange tijd niet vrijgegeven, omdat niet zeker was of de regering van premier Papadimos zijn bezuinigingsbelofte zou nakomen. We gaan naar Randwijk in Gelderland. De politie heeft in de herfst van 2010, dat was vorig jaar... niet één babylijkje gevonden, maar twee in de uiterwaarden bij Randwijk. Dat is vandaag bekendgemaakt na de begrafenis... van de stoffelijke resten van de tweede baby. Van het OM in Arnhem aan de lijn, Sandra Wiarda. Goedemiddag. Goedemiddag. Die tweede baby. Waarom is de vondst van die tweede baby nu pas bekendgemaakt? Nou, We wilden eerst eigenlijk meer weten van het kindje om te weten, is het familie geredateerd? Wat is de leeftijd? Is het een baby of niet? Of is het een ouder kindje? Uh, hoe lang ligt het daar al? Uh, voordat we er eigenlijk naar buiten zouden komen om het publiek te informeren... maar ook om de vragen te kunnen stellen aan het publiek. Want je moet toch wel weten, welke hoek moeten we dit allemaal zoeken? Heeft u die antwoorden uh, inmiddels een beetje op een rij? Nou, uh, we hebben eigenlijk alleen maar meer vragen erbij gekregen. We hebben wel wat antwoorden op een rij gekregen. Uh, we hebben geen uh, zicht op een, op een moeder of een verdachte... Absoluut niet. Het enige wat we nu weten is dat de twee kindjes meisjes zijn die in de vrouwelijke lijn verwant zijn. Het zijn uh, kunnen zusjes zijn, het kunnen nichtjes zijn. Het is zeker geen een eigen tweeling. Is het ook duidelijk of de kinderen, waren die allebei al geboren uh, toe, of nog niet? Nou, het NFI heeft onderzoek gedaan en zij kunnen niet aangeven of uh, de kinderen dood zijn geboren of dat zij kort na de geboorte zijn overleden. Nee, er zijn ook geen sporen van geweld uh, gevonden? Nee, daarvoor was het al te verre staat van ontbinding. Ja, nou zijn uh, de kinderen heel erg los van elkaar uh, gekomen te staan, zeg maar, om het zo uit te drukken. Uh, de eerste is vorig jaar begraven, het tweede kind uh, nu pas. Waarom is dat? Omdat we nu de meeste vragen die we uh, konden stellen aan het NNV beantwoord hebben gekregen wij geen zicht hebben gekregen op, uh, op een verdachte of een bepaald scenario... waar we verder in kunnen zoeken. Uh, en dat wat ons betreft ja, uh, de, de stoffelijke resten begraven zouden kunnen worden. U wilt tips van het publiek. Uh, die vragen die u uh, al op een rij heeft, die u net heeft uh, geformuleerd... Uh, is er al iets, iets meer duidelijk, is er al iets binnengekomen vandaag? voor vandaag iets binnengekomen, ja. dat weet ik niet. Kort, wel, na he. vorig jaar zijn natuurlijk uh, wat uh, tips binnengekomen. Die zijn ook uitgezocht, daar is ook niets uitgekomen. Als mensen concrete aanwijzingen hebben, eh, dan zou het graag gemeld kunnen worden. Hetzij zij via misdaad uh, anoniem, dan wel via de uh, e-mail van de recherche Zevenaar in Gelderland-Midden. Dank u wel voor de uitleg. Mevrouw Bjarder van het OM in Arnhem. naar aanleiding dus van uh, die twee vondst van twee babylijtjes bij Randwijk in Gelderland. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Een bestuurslid van de auteursrechtenorganisatie Buma Stemra heeft zich uh, tijdelijk teruggetrokken. Omdat zijn integriteit in twijfel uh, wordt getrokken. In een uitzending van Ponyuws was gisteren te horen hoe Jochem Gerrits, zo heet hij, geld vraagt van een bij Buma aangesloten componist. Geld vragen in ruil voor het vlot trekken van een conflict over zijn vergoeding. Het is heel simpel. Stel dat voor het totaal der rechten een bedrag, bedrag X wordt opgehaald.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 Nou, wat, wat mij betreft, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar ja, je, kijk, er zijn, er zijn maar twee smaken. Dat is of hij blijft zitten, of hij uh, komt niet meer terug als bestuurslid. Kan het zo zijn, die componist die wilde dat hij iets regelde? Want er waren muziekjes van hem op een DVD terechtgekomen. En Gerrit zei zegt, nou, dat, dat gaan we regelen. Maar dan wil ik wel een derde. En uh, twee derde voor jou, één derde voor mij, anders krijg je niks. Bedoelde hij met één derde voor mij, niet gewoon voor de Buma, voor het algemeen? Of bedoelde hij echt zichzelf?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 Het probleem is, denk ik, dat, uh, dat hier een soort van schijn van belangenverstrengeling is. Tenminste, zo wordt het al neergezet in de uitzending van Po-nieuws. Uh, en uh, nogmaals, het is een bestuurskwestie. Het bestuur komt al uh, woensdag 7 december bij elkaar en zal dit, denk ik, als eerste onderwerp bespreken. Volgende week meer duidelijkheid over die kwestie dus. Veel nieuwe abonnementen mogen met ingang van vandaag niet meer stilzwijgend worden verlengd. En consumenten kunnen daardoor makkelijker afkomen van bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportschool. Of een contract met een energiemaatschappij. Als de afgesproken contractduur is afgelopen, dan mogen de consumenten voortaan op ieder moment opzeggen. En dan geldt er wel een opzegtermijn van een maand. Alleen abonnementen op kranten en tijdschriften... die kunnen soms nog een paar maanden langer doorlopen. De regels voor abonnementen op telefoon, tv en internet... die zijn twee jaar geleden al aangepast. Financiële producten, zoals verzekeringen... vallen nou weer niet onder de nieuwe regels. In China is voor het eerst in bijna drie jaar de industriële productie gekrompen. Volgens China komt dat door de trage groei van de wereldeconomie. Er zijn nieuwe, minder nieuwe orders, zowel vanuit China zelf als uit Europa en de Verenigde Staten. En om de economie te stimuleren heeft de Chinese centrale bank voor het eerst in bijna drie jaar de kapitaaleisen voor banken verlaagd. Daardoor kunnen de banken makkelijker geld uitlenen. De Verenigde Staten willen de diplomatieke betrekkingen met Burma herstellen. Minister van Buitenlandse Zaken Clinton heeft dat in Burma gezegd. De Amerikanen zijn voorstander van hulpverlening aan Burma... en er komt na twintig jaar weer overleg over het uitwisselen van ambassadeurs... Amerika beloont Burma daarmee voor de hervormingen van de laatste tijd. Clinton riep het regime op meer politieke gevangenen vrij te laten. En de relatie met Burma kan pas echt goed worden als dat, uh, als dat land de samenwerking met Noord-Korea beëindigt, zei Clinton in Burma. Het regime in Burma omschrijft het bezoek als het begin van een nieuwe relatie met Amerika. Ruim 80 van de jongeren vindt het herdenken van de Tweede Wereldoorlog belangrijk en wil daar ook mee doorgaan. Dat blijkt uit onderzoek van de jongerenorganisatie NJR. Jongeren vinden ook dat er op school meer aandacht besteed mag worden aan de Tweede Wereldoorlog. Veel scholieren zouden het interessant vinden als ooggetuigen in de les iets kwamen vertellen over de periode 40-45. En ook een rondleiding door Kamp Westerbork werd vaak genoemd. De herdenking begin mei hoeft volgens de ondervraagden niet te worden veranderd. De grote meerderheid van de doelgroep heeft geen behoefte... aan een speciale jongerenherdenking op 4 mei. Het is 12 minuten over 1. Dit zijn nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Bij Netcar in Born wordt gestaakt. 1500 medewerkers willen duidelijkheid over hun toekomst. De politie heeft vorig jaar niet één, maar twee babylijkjes gevonden... in de Uiterwaarde bij Randwijk. En veel nieuwe abonnementen mogen met ingang van vandaag... niet meer stilzwijgend worden verlengd. En daardoor wordt het makkelijker om op te zeggen. Bijvoorbeeld bij de sportschool of uw energiemaatschappij. Dat was het nieuws. Dit is het einde van het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch. Zit u nu achter het stuur? Besteed dan niet te veel aandacht aan dit Volkswagen-spotje?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 Die gaan naar school. Ze krijgen de kans aan hun toekomst te bouwen. Elke dag. Wat doen 150 miljoen andere kinderen? Ze werken in een mijn of op een vuilnisbelt. Ook elke dag. Hun kans op een betere toekomst is nihil. Kinderarbeid, dat pikken we niet. Kijk op unicef.nl wat jij kan doen. De verkiezingen in Egypte. Hoe een Nederlands politicus wordt beschuldigd van spionage. We gaan een officiële klachten indienen nu. En de angst voor agressie en terreur. Ja, je Beetje af en toe, hè. De vijfde dag vanavond om vijf over negen Nederland 2. Het is Easy December bij Weekamp.nl. Als je december aankopen, shop je vanuit je luie stoel. Feestkleding, kerstdecoraties, ski kleding of elektronica. Eerst Weekamp.nl. Ondernemers willen ondernemen. Daarom heeft ABN Amro Your Business Banking. Daarmee heeft u meer tijd om te ondernemen. Met de mobielbankieren-app kunt u namelijk altijd en overal checken of een klant betaald heeft en zelf rekeningen betalen. En onze adviseurs staan tot 10 uur s'avonds voor u klaar. Ten slotte werkt u zelf ook niet van 9 tot 5. Word nu klant en open online een zakelijke rekening op abnambro.nl slash yourbusinessbanking. ABN AMRO, de bank anno nu. Ook de mooiste kerstdecoratie nu tot 25% korting. Eerstweekam.nl Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, aan het eind van het jaar luistert heel Nederland massaal naar de top 2000, jong en oud. En de vraag is alleen, hoe houdbaar is die top 2000? Luisteren we over pak en beet 20 jaar ook nog allemaal... Het radiodagboek dan. Oudwielrennen Michael Bogert is na zijn wielencarrière... door toeval in de wereld van het kunstschaatsen terechtgekomen... omdat hij de winnaar was van sterren dansen op het ijs. En daarom doet Bogert de komende weken mee in de nieuwe show van Holiday on Ice. Een totaal andere wereld dan het wielrennen. En net werd er ook gezegd, als er iets fout gaat moet je altijd blijven lachen. Nou kun je vertellen als er iets fout ging in... Uh, thank you very much, Daria. wanneer uh, er uh, bij mij iets fout ging in het wielrennen... Nou, dan bleef ik toch echt niet lachen. Want uh, Dan schopte ik heel de bus bij elkaar. Ja, dat wordt nog wat straks. Na half twee is er dan stand.nl. De oproep van minister van Bijsterveld aan ouders is betuttelend. Dat is onze stelling. U hebt het intussen wel meegekregen. Het morele appel van de minister heeft nogal wat stof doen opwaaien. De minister wil dat ouders meer tijd vrijmaken... voor de begeleiding van hun schoolgaande kinderen. Maar laat de betrokkenheid van de ouders wel echt te wensen over. Dat is natuurlijk de vraag. En is het wel aan haar om dit morele appel te doen?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 Voor de dertiende keer alweer domineert de top 2000 het radiolandschap tussen kerst en oud en nieuw. En de nummer 1 is voor de elfde keer Bohemian Rhapsody van Queen. De top 5 verandert sowieso nauwelijks en een groot deel van de nummers staat er al vanaf het begin in. Toch luisteren we allemaal massaal. En hoe komt dat? En gaat dat ooit nog veranderen? En lunch vraagt zich dus af, hoe houdbaar is de top 2000? Ik praat erover met uh, Huub Wijfjes, mediahistoricus en een van de wetenschappers... die heeft meegeschreven aan het boek De Muziek zegt alles de top 2000 onder professoren. Het boek is uh, vanochtend gepresenteerd op een, op een heus symposium ook wat eraan ja. verbonden was. En daar was u ook bij. Um, welkom trouwens. Is het niet um, heel erg veel eer een, een boek van wetenschappers over de top 2000? Nou, dat vind ik niet. Dus waarom zou dat zijn? Want uh, top 2000 brengt uh, heel veel maatschappelijk teweeg. Is daarmee een heel relevant uh, onderwerp om eens te bekijken waarom die mensen dat eigenlijk allemaal doen in ja. onze tijd. Waarvan veel wordt gezegd dat het geïndividualiseerd ge is en dat iedereen met zijn eigen ding bezig is. Nou, uit de top 2000 en alles wat daarmee samenhangt, blijkt dat dat niet het geval is. Waarom is het zo populair volgens u? Nou ja, kijk, de, het interessante van het boek is dat er een aantal mensen... uit verschillende disciplines naar dit vraagstuk kijken. Psychologen, economen, en ik kom er vanuit de geschiedenis in. En vanuit de geschiedenis kan je zien dat uh, radiomuziek altijd uh, mensen heeft gebonden. Groepen heeft gebonden. Vroeger op een andere manier dan nu. Maar mensen willen met muziek laten kennen uh, welke smaak ze hebben. Vooral ook welke smaak ze niet willen hebben... En hoe ze staan ten opzichte van anderen, bijvoorbeeld ouderen ten opzichte van jongeren. Jongeren ook ten opzichte van ouderen. Dus met de, de keuze voor muziek, en die hoor je dan via de radio. Zeg je eigenlijk heel, zeg je heel veel in het openbaar over wie je bent en waar je, waar je naartoe wil. En in ook over, over anderen op een vriendelijke manier kun je toch zeggen van nou ja, eigenlijk pas je helemaal niet bij mij via die muziek. Dan ja, nou is dat, dat in, in het echte leven tegen iemand zegt, dan worden ze boos over het algemeen. Ja, nou ja, precies. Ja. Kijk, dat is het helemaal hele eigen eten met het, uh, denk ik, het succes van de top 2000. Daar hoort een stemmen bij. En met het stemmen maak je kenbaar welke muziek je leuk vindt... en vooral ook welke muziek je absoluut die top 2000 niet in wil. Ja. En daar ga je dan over praten, met anderen. En daar ga je competitief over praten. Hè. Dus Dat, dat kan, kan iedereen herkennen. Je gaat, uh, ja, maar dit is veel beter. Ja, en de Bobby moet het zijn, ja, ja. en juist Abba. En, <laughs> en dat, dat is dan een leuk vertier. Maar het is ook iets van je, je stijlpositie kenbaar maken. Ja. Hè. Je, je stijl, hoe je wil zijn in het leven. Hoe je wil gedragen, hoe je kleedt. Welke muziek je, je leuk vindt, welke films je naar kijkt... welke televisieprogramma's je leuk vindt... dat zegt heel veel over wie je wil zijn ten opzichte van anderen. Ja, iets zeggen dus aan de hand van de muziek. Um, en uh, ja, het is een gevoel van nostalgie natuurlijk heel erg in. Nou, dat hoort ook wel een beetje bij die tijd van het jaar natuurlijk. Ja, en dat komt denk ik vooral omdat... Uh, daar, is, daar hebben onze psychologen onderzoek naar gedaan. Die kijken dan vooral naar wat muziek als stemming teweeg brengt. En een van de voornaamste uh, werkingen van muziek is nostalgie. Echt. En dat is even los van de tijdstip van het jaar. Maar nostalgie is ook heel sterk in wintermaanden. Daar is apart psychologisch onderzoek naar gedaan. Als het donker wordt, de dagen worden korter, het wordt donkerder. Uh, de kerst nadert, een familiefeest. Mensen gaan op vakantie, maar, maar kruipen naar elkaar toe in de kou. Dan is nostalgie een heel bekend fenomeen. Dat zie je ook in films terug. Dan gaan we films zien van vroeger. Ja. En we gaan dus ook heel graag praten over de muziek van vroeger. En het interessante is... Er wordt vaak gedacht, die top 2000, dat is iets voor de oudere generatie... Hè, van mensen boven de 45, vooral mannen. Nou, onderzoek wijst uit dat dat wel een belangrijke groep is bij de stemmers. Maar jongeren, hè, tussen de, eh, zeg maar de 15 en de 25 die zijn net zo belangrijk als stemmen. Dat zijn als het ware de kinderen van die generatie. Ja, ik geloof dat nu ook aangetoond was... ik was bij die stemfinale dag, dus de laatste dag dat er gestemd kon worden... dat 30% van de stemmers onder de 30 was. En ja. dat is op zich natuurlijk verheugend. Dat het niet ja. alleen maar oude mensen zijn. Daar ja. loven ze alle respect voor, dat is mooi. Ja. Maar het is natuurlijk ook dat die jonge, ja. jongeren hun invloed hebben op die lijst uit gaan oefenen. Die gaan uh, hun invloed op die lijst. En dat betekent volgens mij, volgens mij kan je hierin zien... dat jongeren, die staan veel dichter bij hun ouders... dan wij, Bijvoorbeeld. ik ben 55 ik mijn, Bij mijn ouders stond, cultureel gesproken. Ja. Wij delen veel meer de muzieksmaak van onze kinderen... dan dat we dat vroeger deden. Dus dat verklaart ook dat zo'n nummer 1, Bohemian Rhapsody... al sinds eeuwen nummer 1, tot 2000 ja. zou je bijna zeggen... Dat, dat, de, daar stemmen jongeren dus ook gewoon op. Daar stemmen jongeren op, omdat ze dat ook fantastische muziek vinden... omdat ze dat vaak van hun ouders hebben meegekregen. En hun ouders vertrouwen ze veel meer dan kinderen vroeger. Vroeger was uh, muziekkeuze juist een middel om te laten zien... dat je anders was dan je ouders. Ja. En nu is het voor een groot deel laten zien dat je het eigenlijk met ze eens bent. Want het is eigenlijk fantastische muziek. Ja, we spraken zojuist ook even met Radio 2-presentator Frits Spits... Uh, over die houdbaarheid dus van die top 2000. Eens dus even horen wat Frits daarvan denkt. Wanneer de, de, de, de tune start. Ja. Echt luttele minuten voor uh, de uitzending waarin jij, Frits Spits... Uh, de uiteindelijke 2000-platen ja. bekend mag maken. Ja. Ja. Zitten er wat jou betreft verrassingen bij... Uh, nou, ik vind uh, het succes van Adele wel heel erg verrassend. Nummer zes, toch? Uh, ja, maar ze staat met nog een paar liedjes heel hoog. En dat is toch wel, vind ik wel, het nieuws van deze top 2000. Dat een uh, album dat uh, begin dit jaar is uitgekomen, wel het beste album ook van het jaar, 21. Dat dat uh, niet alleen op één liedje uh, rust, maar dat een, uh, een fundament is eigenlijk van alle liedjes wat op die cd staan. Toch krijg ik dan een beetje verschillende signalen over die lijst. Want... Uiteindelijk staat toch weer dat ene nummer op nummer 1. Queen, Bohemian Rhapsody. Ja, die hoort daar ook. Ja, toch wel. Oké, okay. ja. Nou, dat heb je dan alvast gezegd. <laughs> okay. Die hoort daar ook. Maar het, ja. dus, het verrast jou niet dat Queen weer op nummer 1 staat. Terwijl nee. in een tijd van de Lady Gaga's, de, nee. de Amy ja, maar ja, Winehouse's... Lady Gaga heeft niet zo'n monumentale plaat gemaakt. Dus nee, Queen dat is toch het... Queen is, Queen is dat nummer. Dat ja. is zo bijzonder. Dat is toch... Uh, ik heb zelf wel eens een poging gewaagd om er vanaf te halen. Ja. Maar dat was niet zozeer omdat ik tegen dat nummer was. Maar wel met de vraag van, uh, God, zijn er niet nog andere liedjes? Maar ik moet zeggen dat ik de conclusie heb getrokken dat in dat ene lied van Queen... misschien wel de hele geschiedenis van uh, de popmuziek is samengebald. En als we dan kijken naar die uh, 1999 daaronder... Ja. is dat genoeg aan verandering onderhevig? Ik vind wel dat er voldoende verandering is. Ik, uh, ik, ik en, ben... en met andere woorden, wat is de houdbaarheid van de lijst? Nou, de, houd, de, de, de lijst is wel uh, houdbaar. En de constanten, die vormen in feite het fundament. En de veranderlijke, die zijn dan uh, meer uh, ja, onder, onder, onder invloed van uh, sentiment of wat dan ook. Maar uh, de platen die echt de moeite waard zijn kunstwerken zijn. Pop is kunst. Uh, die handhaven zich in de top 2000. Daar, daarom is die lijst al heel erg leuk. En dat jonge mensen uh, stemmen op praten waarop hun ouders ook hebben gestemd is alleen maar leuk. Dan moet mevrouw van Bijsterveld... Ja, maar dat is wel weer zo. Mevrouw van Bijsterveld ook heel blij ja, op zijn. Okay. Denk je niet? Ja. Ja. Dus, uh, nee, ja, dat is ook wel zo, ja. Maar ja. Dat, dat, is, dat is mooi. Je ontmoet elkaar toch op het uh, op, op, op punt van cultuur. Over tien jaar bestaat hij nog. De top 2000 bestaat beslist nog. En ik denk dat Queen ook nog steeds een staat. Oh ja? Ja, dat denk ik. Nou, Die is dan al vast vastgelegd. Okay. Ik wens je een hele goede uiten. Dank je wel. Frits Spits, collega van Radio 2. Dus over de top 2000. Uh, ja, meneer Wijfjes. Uh, hoe lang kan eigenlijk zoiets na gehoor, Dat doorgeven dus van muziek van generatie op generatie. Nou, dat uh, kan dus heel lang duren. Maar dat is dus <laughs> wel iets van nu. Want u ja. zegt van, ik, ik, de muziek die uw ouders draaiden, ja, daar heeft u helemaal niks mee. Ja, dat komt omdat sinds de jaren zestig... 60 is natuurlijk muziek veel meer beschikbaar gekomen eh, dan, dan voorheen. Eh, voorheen had je radio, maar had je maar twee radiozenders... <tiek> en daar moest alles op gebeuren. Eh, ook gesproken woord, klassieke muziek, alles zat door elkaar. En voor popmuziek was dus bijna geen ruimte. Sinds de jaren zestig hebben we echt popzenders. Dus is begonnen met Veronica en later Hevelsum drie. En nu moet je eens kijken wat een hoeveelheid van popmuziek er allemaal bekend is. Dus sinds die tijd is zeg maar de, het genieten van popmuziek enorm gedemocratiseerd... En dat wordt alleen maar versterkt door de nieuwe mediaomgeving. Dus ja. Via iTunes en Spotify. Iedereen kan zijn eigen muziek binnenhalen op elk moment van de dag. Maar dan blijft er altijd, en dat is het opvallende... ondanks al die overvloed om je eigen keuze te maken... je eigen Top 2000 bij wijze van spreken op je iPod te hebben... wil je, dat, je wil dat ook delen met anderen. Ja. En je wil vooral ook laten zien... dat jouw nummers veel beter zijn dan die anderen. En daarom is Top 2000, klassieke radio, toch een succes. Ja. Dus eigenlijk is dat ook gelijk het antwoord op de vraag... die centraal staat in, de, in dit gesprek eigenlijk... van uh, wat is de houdbaarheidsdatum van die top 2000? Uh, Frits zei, nou, over tien jaar bestaat die zeker nog. Zolang mensen sociaal gedrag vertonen... en dat doen ze al sinds de mensheid bestaat... bestaat er behoefte aan het delen van je smaak. En het afzetten tegen de smaak van een ander... En als dat muziek is, en muziek blijft altijd... want het is een geweldig belangrijke functie in iemands leven... dat blijkt ook al aan onderzoek... dan bestaat er dus enorm veel ruimte voor een top-2000-verschijnsel. En daar komen dus allerlei klonen ook. Hè, van, van, want dan, dan komt Radio 6 met een zwarte top-2000... Ja. en klassieke, klassieke Radio 4 komt met een klassieke top-2000. En dan zie je gewoon dat mensen willen hun eigen smaak... op muziekgrond blijven delen in vaste zenders die ze vertrouwen. Goed, het antwoord is dat het nog heel veel jaren mee kan in ieder geval. Ja, volgens mij wel. Uh, dank u voor de komst hier. mediahistoricus Huub Wijfjes was dat. Over de top 2000 ging het. Het Radio Dagboek. Deze week met... Michael Bogert, voormalig prof wielrenner en uh, tegenwoordig professioneel schaatser. En gisteravond schaatste Michael Bogert voor het eerst mee in de Holiday on Ice show. Voordat ze opgingen, werd eerst de hele crew aan elkaar voorgesteld. One of our fr free publicity kings is of course next to me. That's Michael Bogert en Daria. And uh, well, in Holland Michael is a very... Uh... What am I saying? In Holland? <laughs> I went in the world. I went to Las Vegas uh, with Michael recently. And even in Las Vegas he was recognized uh, by everybody because he beat Lance Armstrong. <laughs> he beat Lance Armstrong in the tour, so that was very nice. Oh, ik vind het super gaaf dat ze mij gevraagd hebben als uh, speciale gast voor deze uh, tour. Uh, ik heb natuurlijk wel sterren dansen gewonnen, dus misschien ook wel logisch. Ze dus, uh, we hebben toen destijds toch de meeste stemmen gekregen. En, uh, ja, dat betekent dat je populairder bent als de rest. Dus met het oog op dat ze meer kaarten willen verkopen was misschien wel slim. Ik weet het niet, maar uh, ik vind het in ieder geval hartstikke leuk. En ik ben er trots op. Ik merk nu wel dat ik last krijg van zenuwen. Dus uh, de generale repetitie, daarnet net, ging niet helemaal super. En uh, ja, er kwam er ook nog wat problemen met licht bij. Uh, alleen bij ons nummer, allebei de nummers, was het licht niet goed. Omdat wij nu nieuw in de show zijn. Dus dat moest uh, opnieuw gezet worden. Dus ik moest weer over. Dus uh, dat geeft wel wat onzekerheid. Maar uh, ik ga vanavond gewoon proberen een... Uh, een leuke uh, en plezierige avond van te maken. En dan gaat het wel goed komen, denk ik. Tijdens je wielercarrière heb je natuurlijk last van zenuwen. Ik bedoel, uh, dat als je een wedstrijd rijdt... dan heb je al door de hele, uh, hele wedstrijd zenuwen. Want je moet op bepaalde plekken van voren zitten. Zeker de wedstrijden waar het om gaat, ben je gewoon nerveus. Ik was dat in ieder geval. En dat is, was voor mij altijd een goed teken. Ik moest nerveus zijn, dan, uh, dan ging het meestal wel goed komen. Dat op mijn scherp. Maar de nervositeit... Je hebt twee, twee manieren van nervositeit... Uh, Nerveuze tijd die je laat dichtklappen, nerveuze tijd die je wat extra motivatie geeft en met fiets. Als ik goed was, had ik altijd die juiste nerveuze tijd. We are looking very, very forward to this tour. We've been working on it and doing our preparation for months now. So now you're finally here, which is always very, very nice. So we can see the show and everything. Om de wielrenrij zit uh... maar niet heel uh, glitter en glammer. <laughs> of glitter en glammer. Eigenlijk helemaal nul. En net werd er ook gezegd, als er iets fout gaat, moet je altijd blijven lachen. Dan nou kan je vertellen, als er iets fout ging in... Uh, thank you very much, Daria. Want als uh, uh, bij mij iets fout ging in het wielrennen... Nou, dan bleef ik toch echt niet lachen. Want uh, dan schopte ik heel de bus bij elkaar. Ik heb afgelopen maandag... Heb ik, ben ik... Uh, veel collega's, ex-collega's van me tegengekomen. Want ik zat zo'n beetje om me heen te kijken. En ik was zo'n beetje de enige die na mijn wielercarrière ook iets anders heeft opgebouwd. En daar ook zijn centjes mee kan verdienen. dan heb ik het niet alleen over het schaatsen, maar ook over andere dingen. Dus ik, wel, ik ben eigenlijk wel trots. En ik zei ook, ja, een ander die gaat naar zijn carrière, die, die staat de hele dag op, uh, op de golfbaan. En daar hoor je nooit iemand over. En ik, ik vind het heel leuk om te schaatsen. Als je toch iets leuk vindt, waarvoor zou je het niet doen? Dames en heren, speciaal voor u als special guest in Tropicana... Wielersverdette en winnaar van Sterren Dansen op het IJs, Michael Bogert met zijn schaatspartner Daria Lucci. De eerste show zit erop, het was wel even lastig, zeker de eerste nummer uh, was shaky En uh, het tweede nummer ging wel een stuk beter, maar er waren nog wel wat dingen die uh, beter moesten Dus daar ga ik vanaf morgen wel uh, proberen op te letten u het radiodagboek van Michael Bogert al de hele week gemaakt door Ingrid Koning. Terugluisteren kan ook via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Stelling zometeen in stand.nl. De oproep van minister van Bijsterveld en ouders is betuttelend. Bent u daarmee eens of oneens? Laat het vooral weten via de bekende kanalen. Nu eerst Gert Kluk. Radio 1, het NOS Journaal. De 1500 werknemers van autofabriek Netcar in Born... hebben ongeveer een half uur geleden het werk neergelegd. Ze willen volgens FNV-bondgenoten nog dit jaar duidelijkheid over hun toekomst. Gisteren maakte Netcar bekend dat Mitsubishi pas in het nieuwe jaar... een besluit neemt over de voortzetting van de productie vanaf 2013. Bij Netcar worden nu nog de Mitsubishi-modellen Colt en Outlander gemaakt. In China is voor het eerst in bijna drie jaar de industriële productie gekrompen. Volgens China komt dat door de tragere groei van de wereldeconomie. Er zijn minder nieuwe orders, zowel vanuit China als uit Europa en de Verenigde Staten. De Duitse schrijfster Christa Wolf is in Berlijn overleden. Wolf leeft het grootste deel van haar leven in de communistische DDR. In haar boeken stond ze kritisch tegenover het regime en de communistische partij. Ondanks haar kritiek op het land bleef ze de DDR trouw. In 1990 werd bekend dat Christa Wolf informant was geweest... van de Oost-Duitse geheime dienst Stasi. Ze is op 82-jarige leeftijd gestorven. En de Verenigde Staten willen de diplomatieke betrekkingen... met Birma herstellen. minister van Buitenlandse Zaken Clinton heeft dat in Birma gezegd. De Amerikanen zijn voorstander van hulpverlening aan Birma. En er komt na 20 jaar overleg over het uitwisselen van ambassadeurs. En dat zijn de hoofdpunten. Ah, en de informatie staat vierde. De A10, de Ring van Amsterdam... Vanaf Westpoort tot klopend Koenplein 2 kilometer. Er was een auto te hoog voor de Koentunnel. De rechterrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Zelf sturen ze de oppas naar Ouderenavond op school. Maar minister van Bijsterveld van Onderwijs verwacht meer betrokkenheid van ouders bij de school van hun kinderen. Gisteren deed ze een moreel appel. Ouders moeten meer tijd vrijmaken voor de begeleiding van hun schoolgaande kinderen. Opvoeding moet weer prioriteit krijgen en niet lijden onder de carrière. En als minister van Onderwijs uh, kom ik op heel veel scholen, dus spreek ik met directeuren. En die geven mij aan wie ouder zou. Als die meer betrokken zijn, is ook echt een goede bijdrage kunnen leveren aan de lerenontwikkeling van een kind. Ik krijg ook vanuit de scholen het signaal van let op rondom rapportavonden, rondom ouderavonden. Dat zien we veel ouders niet. Maar op het moment dat er iets misgaat met het kind, zijn ze present. De oproep heeft veel stof doen opwaaien, zowel op het schoolplein als in de Tweede Kamer. Want laat de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding wel echt te wensen over. Onze stelling luidt, de oproep van minister van Bijsterveld aan ouders is betuttelend. En we zijn benieuwd of u daarmee eens bent. Ik ga erover doorpraten met Anne Elsinga van JM voor Ouders. Dat is een maandblad. Dag, goeiemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin, mevrouw Elzinga. U mag alleen maar ja of nee zeggen, daar komen ja. ze. Dit is een gevalletje dat je pot verwijt de ketel. Ja. <laughs> Fulltime werken en drie kinderen opvoeden, dat gaat niet samen. Uh, ja, klopt. Gaat niet samen. Kinderen vinden een te grote betrokkenheid van ouders op de school maar stom. Ja, dat klopt ook. <laughs> Driemaal drie ja, heb ik ja. grotendeels. Uh, zometeen praten we door over de stelling. De oproep van minister van Weijsevelt en ouders is betuttelend en ik ben ook benieuwd wat onze luisteraars daarvan vinden. Wordt al veel gereageerd zie ik op onze site, maar u kunt ook bijvoorbeeld smsen. Eens of oneens. Dat kan naar 7070, kost 50 cent. U kunt gratis bellen. Dan kunt u uh, eens of oneens ook motiveren bij ons in de uitzending. Zouden we leuk vinden. 0800 1101. Gratis nummer 0800 1101. U kunt dus naar die website gaan www.stand.nl. En als u twittert eens of doet dat dan met je standpunt. Um, ja, de oproep van minister van Bijsterveld aan ouders is betuttelend, mevrouw Elzinga. Wat zegt u dan, eens of oneens? Uh, daar ben ik het mee eens. Ik, vind het, ik zeg dus weer ja. Ik vind het absoluut verschrikkelijk betuttelend. En ja. ik vind het eigenlijk ook wel een beetje schokkend. Want u bent zelf moeder van drie kinderen, begrijp ik, Ja, hè? klopt, ja. U voelt zich ook echt aangesproken? Ja, ik voel me enorm aangesproken. Ik vind het ook echt beledigend. Ook niet alleen voor mezelf, maar ook voor ouders in Nederland. Want, uh, en, en het spreekt ook alle onderzoeksresultaten die ik ken uh, tegen. Uh, ouders in Nederland doen het hartstikke goed. Zijn verschrikkelijk betrokken bij hun kinderen. Eerder te betrokken dan te weinig betrokken. Uh, voelen zich ook heel verantwoordelijk voor uh, het geluk van hun kinderen. Voor het zelfbewustzijn... En, maar, en ook voor de schoolcarrière. Daar hebben wij uh, onderzoek naar gedaan een paar jaar geleden. En daaruit bleek dat uh, 70% van de ouders dat heel erg belangrijk vinden... die schoolcarrière. Mm. En ook vinden dat ze daar invloed op hebben en verantwoordelijk voor zijn. Maar goed, we hebben het de minister net horen zeggen. En die, die is toch ook niet op de achterhoofd gevallen. Die komt geregeld op school. En die hoort dit blijkbaar van schooldirecteuren. En die komt niet zomaar met dit, met dit uh, op de proppen, natuurlijk. Ja, nou, er is natuurlijk altijd een groep ouders... die uh, inderdaad afhaakt en niet komt. Uh, dat is volgens mij niet de doorsnee Nederlandse ouders. Dat, zijn, uh, dat is een bepaalde... Een bepaalde groep, niet een heel erg grote groep. En dat is inderdaad heel irritant. En dan denk ik trouwens, er is ook een verschil tussen betrokkenheid bij de schoolprestaties van je kind en bijvoorbeeld uh, meegaan naar allerlei uitjes die, die je soms een dag van tevoren te horen krijgt. En dan uh, klopt het dat heel veel ouders dan afhaken, omdat ze dat niet kunnen. Dus het heeft te maken met organisatie ook. Als je dat beter organiseert, dan weet ik zeker dat veel ouders dat heel graag willen. Uh, maar echt de betrokkenheid, mm. hè, zoals zij dat heeft uh, uh, verwoord, dat je met je kind zou moeten lezen en dat je het moet hebben over de schoolprestaties, over school, hoe was het op school? Nou, ik geloof, de, de meeste ouders doen dat gewoon zegt, dus meer, Ja, meer deel van de ouders doet dat gewoon. Ja. Dus vaders en moeders, ja. uh, die vinden die betrokkenheid... Uh, dat dat niks te wensen overlaat. Dus waarom, waarom dan zoveel commotie? Dan zou ik denken van, nou ja, klets maar wat raak minister. Maar we, we, we, we geloven je toch niet? Nou ja, dat is de, wat ik net ook zei. Ik vind, het ook, ik vind het eigenlijk gewoon een soort belediging. Ik vind het zo jammer dat niet wordt erkend... dat ouders uh, het in Nederland heel goed doen, onze, onze kinderen... Uh, zijn de gelukkigste van ongeveer de hele wereld, in ieder geval van Europa. Uh, dus wij doen het helemaal zo slecht nog niet. En, en ze zijn echt niet zo gelukkig omdat we helemaal niks uh, met ze te maken willen hebben. Mm. Ze zijn gelukkig omdat we nou juist zoveel met onze kinderen doen. En ook de tijd die wij besteden aan onze kinderen is de laatste jaren alleen maar uh, meer geworden. Dus ik begrijp gewoon niet waar dit vandaan komt. Ik begrijp het niet. Even een reactie van onze site voorlezen. Hier zegt iemand, ik denk dat ze het echt wel goed bedoelt, maar de verkeerde mensen aanspreekt. Ik ben ook fulltime werkende ouder geweest die altijd nog wel tijd vond voor activiteiten. Op school, die ik dan vaak ook nog eens een keer zelf organiseerde. De ouders die niet werken, zag je eigenlijk nooit. Het gaat ja. hier volgens mij over laag opgeleide en allochtone ouders, staat erbij. Deze ouders moeten gestimuleerd worden om meer betrokken te zijn en, en mee te helpen. Ja. U had het net ook over andere groepen. Ja, nou ja, dat is altijd moeilijk om te zeggen wie je dan uh, precies bedoelt. Maar ik denk dat dat wel klopt. Ik, denk, ik weet zeker van allochtone ouders dat het uh, heel moeilijk is om die te betrekken bij school. En dat heeft uh, misschien niet alleen te maken met het feit dat ze dat niet interessant vinden, maar ook omdat ze dat eng vinden of niet weten hoe dat moet. Uh, ik weet ook, ik heb zelf in een medezeggenschapscommissie gezeten van een, van een lagere school. Dat je heel veel tijd moet besteden aan het uh, betrekken van die ouders. Uh, nou, daar is vaak geen tijd voor en dat gebeurt vaak niet. Niet. dus die ouders haken af en er is inderdaad een groep die uh, maar dat zijn niet de doorsneeouders die uh, het overlaten aan school, of misschien uh, het ook wel eng vinden, of niet, niet begrijpen wat ze uh, hun kinderen zouden moeten leren. Uh, er zijn ook heel veel verschillen, hè, heel veel veranderingen met hoe wij vroeger les kregen. Uh, bijvoorbeeld het realistisch rekenen. Nou, de meeste ouders weten echt niet hoe dat moet. Dus uh, ga, ga daar je kind maar eens bij helpen. Ik denk dat de scholen daar ook helemaal niet zo blij mee zullen zijn. <lacht> dan loopt dus alleen maar voor de voeten, wou je zeggen. Ja, want dan ga je de ouderwetse staardeling doen. Nou, die, die <lacht> willen ze niet meer, hoor. Nee. Ik moet wel zeggen, mijn moeder kon altijd dat veel sneller dan dat, dat, dat, dat mij dat lukt op een of andere manier. Dus die oude, die oude methode, die waren zo ja. slecht nog niet hoor. Nee, nee. Um, maar. Um Oké, okay, dus, dus dat, dat is één ding. Want Wat is dan betrokkenheid Anno 2011 volgens u? Waar ouders. Nou, ouders zijn heel erg met hun kind bezig. Ze zijn, wat ik net al zei, ze voelen zich heel verantwoordelijk voor het geluk en voor het welbevinden van hun kind. En daar doen ze ook alles aan. Wat betreft school, betekent het dat ze echt zich wel bezighouden met de prestaties van hun kind op school. Soms wel echt te veel. We hebben een jaar geleden een onderzoek gedaan naar zeg maar, overbetrokkenheid van ouders. En toen bleek dat wij op een soort hellens vlak zitten, dat we ons zo bemoeien met onze kinderen, dat de, de vraag is of we ze niet uh, te veel uh, uh, versmoren in al onze liefde en al een, onze kind, betrokkenheid. Een kind moet ook af en toe eens een keer verdwalen als hij op weg is naar school. Nou, ja, dat sowieso. Ja, dat, vind, dat is heel goed voor een kind. Uh, ja. Tuurlijk moet je ze niet zomaar overal laten lopen, maar een beetje vrijheid voor kinderen is heel belangrijk voor hun ontwikkeling. Dus het, eer, het, het, het probleem zit hem eerder daarin dan dat we dat veel te weinig zouden doen. En voorlezen ouders lezen ook hartstikke vaak voor. En, dus ik, ik, ik, ja. ik begrijp het echt niet. Dus u zegt, het is niet Alleen betuttelend, maar het is zelfs nog onwaar ook wat ze zeggen. Ja, ik vind het onwaar en nogmaals beledigend. Ja. Ja. Um, de minister die haalt zelf ook allerlei onderzoeken aan waaruit blijkt dat het uh, met de schoolprestaties uh, nou niet zo goed is en dat het ja. wel degelijk, in ieder geval dat het bevorderd wordt hè, door meer ja. betrokkenheid van die ouders. Ja. Uh, ja, zijn dat dan weer andere onderzoeken? Nee, dat klopt. Uh, kijk, de minister is heel erg bezig met het, uh, het onderwijs omhoog uh, krikken. Hè. De prestaties moeten omhoog. Ik denk dat dat er misschien ook een beetje achter zit want we moeten de prestaties omhoog. Zien te krijgen. Maar ja, we hebben niet heel veel geld om uh, allerlei nieuwe uh, leerkrachten aan te nemen of uh, onderwijsassistenten of weet ik veel wat. Nou, en wie kan je dan beter uh, zeggen, jullie moeten het doen dan de ouders? Ik, ik denk dat dat er absoluut achter zit, want het is uh, ja, die prestaties, nogmaals, uh, daar maakt zij een heel groot punt van. Is ook terecht, denk ik, voor, voor een groot deel. Die moeten omhoog. Hè, dat lezen en, en, en dat rekenen en schrijven en zo, daar hebben we heel veel uh, over te horen gekregen dat dat allemaal zo slecht was. Mm -hmm. Nou, dat moet allemaal beter. Dat zou de school moeten doen, vind ik. Dat is een, een taak van het onderwijs. Uh, daar is misschien te weinig tijd voor. Want die hebben ook allerlei andere taken gekregen. Allerlei maatschappelijke taken. Uh, en dus zeg je dat de ouders dat maar moeten doen. Ja, sorry hoor, maar ik vond het, vind het een omdraaiing van zaken. Het Algemene Onderwijsbond heeft gereageerd. Die zegt uh, de minister die leidt het onderwerp eigenlijk af uh, van de bezuiniging op het onderwijs. Ja, dat, uh, dat, dat gevoel heb ik ook. Ja, Daar nou dat is wat ik net zei. Ja, ja, ja dat ben ik ja. mee eens. Ja. Uh, Micha de Winter, dat is een gewaardeerde pedagoog. Die is juist heel positief over de oproep van de minister. Hij zegt: uh, er is een gebrek aan communicatie tussen ouders en de school. Eén keer in de zes maanden een tien-minuten gesprekje is niet genoeg. Ja. Nou ja, maar dat is een andere soort vorm van oude betrokkenheid. Hè? De minister heeft het althans wat in de kanten gekomen is dat, dat ouders thuis veel meer moeten doen. Nou, dat doen ze. Ik lijkt me heel erg goed als je kijkt naar een andere vorm van oude betrokkenheid dan alleen maar dat je de luizen uit de haren van de kinderen mag halen en af en toe eens mee op een uitstapje omdat ze mensen nodig hebben. Dat je ook inhoudelijk wat meer praat over uh, wat doen wij op school? Uh, wat zijn de normen op school? Hoe gaan we met elkaar om? Dat lijkt me prima. Maar dat is, dat, dat is niet wat ik in ieder geval uit, uit de media heb begrepen wat zij bedoelt. Ja. Maar dat is een hele goede vorm van oude betrokkenheid. En ik denk ook dat heel veel ouders daar ook helemaal heel erg open voor staan. Hmm. Ik zag gisteren ook iemand op, de, op tv, die was dan weer van een ander blad, uh, mama geloof ik. Hè? Ja. Uh, die maakt zich ook met name boos. Of die zei van ja, de minister zegt het wel zo makkelijk van uh, ja, doe maar wat meer en gaan wat meer op die school meehelpen. Maar ja, mensen hebben ook gewoon een hypotheek die ze moeten Tuurlijk. betalen. En moeten ja. gewoon. Uh, ja, die, die werken niet alleen maar omdat het ook leuk is. Maar die moet, die, dat moet ook brood op de plank. Natuurlijk. Dat is ook zo. Je komt in een soort idiotische spagaten. Want je, de economie, de crisis, noem maar op. Je moet hard werken. Mensen zien misschien hun banen bijna verdwijnen. Dus die worden, aan die kant zijn ze ook al behoorlijk gestrest. Moeten inderdaad brood op de plank. En als je dit er allemaal. je krijgt een soort driedubbele belasting. Je moet niet alleen je werk en je kinderen. maar ook nog eens. Uh, iets met het onderwijs. Ja, Waar zijn we dan mee bezig? Dat is heel erg lastig. Ja. En, en los van die probleemgroepen die, uh, die u eigenlijk net ook al even benoemde... Uh, waar, dan, waar dan misschien wel problemen zijn... heb je toch ook altijd nog dat, ja, dat stereotype beeld... van twee van die, van die carrière-jagende ouders, uh, vader en moeder... Ja. die die kinderen droppen morgens bij die school... en ze het liefst uh, vrijdagmiddag om vijf uur weer ophalen. Ja. Uh, maar dat is ook niet de werkelijkheid? Nou, ik ken ze eerlijk gezegd niet... En ik weet niet hoeveel mensen ze wel kennen. Ze zullen, er zullen er ongetwijfeld een aantal zijn. Maar het merendeel, en dat is ook echt bekend, uh, wij, wij staan bekend om, om ons anderhalf verdienersmodel. Uh, uh, van een vader die fulltime of bijna fulltime werkt en een moeder die drie of vier dagen werkt. Uh, dat, is, dat is wat wij hier in Nederland vooral hebben. Uh, en dat betekent dat ouders inderdaad wel uh, werken. Maar ook tijd hebben, juist tijd hebben voor de kinderen. En voor alle, allerlei dingen die bijvoorbeeld ook met school te maken hebben ja um, Nog even iets anders, want dat is een beetje in de zijlijn hiervan. Gisteren de PVV met een oproep om weer u te zeggen tegen leraren. wat, wat Vindt u daar nog iets van? Ja, maar dat vind ik een heel andere... Dat is een hele andere kwestie. Dat is inderdaad de norm. Hè? Het fatsoen moet je doen, een beetje dat, uh, dat idee. Uh, ik vind daar iets in zitten. Dat, dat, uh, uh, ik kan me voorstellen uh, dat, je het, dat het gezag van de leraren misschien uh, uh, wat, wat uh, teruggegaan is. Dat ouders daar ook aan meedoen, hè? want die... die die zijn ook vrij kritisch geworden op het onderwijs. Uh, dat je daar wat aan doet, vind ik op zich prima. Ik vind het ook heel goed dat scholen wat strenger worden. Je, dat zie je echt, nou ik zie het in ieder geval om me heen gebeuren, dat met name middelbare scholen steeds strenger worden en kinderen ook echt heel erg houden aan, aan regels. Uh, en uh, te laat is te laat en één minuut te laat is al ja. te laat. Ja, we hebben pas die kwestie in gein gehad, daar haakt ook nog een luisteraar op in. Die zegt ja, die, die leraar, die gooit dan zijn jongen de klas uit na, ja. na tien of dertien keer waarschuwen, ik weet niet veel, maar die krijgt dan die oude ineens in een nek. Ja, nou ja, maar dat is echt van alle tijden. Er zijn altijd groepen ouders geweest die uh, verhaal gaan halen bij de leerkracht en, uh, uh, en, en dat kan heel vervelend uit de hand gaan lopen. Ja. Maar dat, he, dat heeft niks, dat is niet voor, van nu volgens nou ja, maar mij. Goed, maar dat is wel het verwijt ook wat, wat, uh, wat uh, Van Bijstveld inbrengt. Die zegt dan van ja, je ziet die ouders het hele jaar niet op zo'n school en dan als er wat is met zo'n kind, dan staan ze ineens vooraan en dan hebben ze het, het hoogste woord. Ja, maar je ziet de ouders het hele jaar niet op zo'n school. Ja, ik, in, ik bedoel, met alle ouderavond komen, de meeste ouders komen wel op oude avonden. Uh, de meeste ouders komen wel... Uh, als er iets leuks gebeurt op school... of er moeten Sinterklaas surprises worden gemaakt... dan zijn ze er wel. Het is, heeft ook te maken met... hoe vaak je uitgenodigd wordt door school... om uh, te praten over leuke dingen. En dat gebeurt misschien ook niet zo vaak. Ja. Nog één reactie van de website voorlezen. Ouders moeten nu het gat opvullen dat de bezuinigingen slaan... in het onderwijs. De eerste zwaarluw is er al... zegt deze meneer of mevrouw. Uh, iemand van 16, hoe bestaat het? Staat voor de klas omdat de docent ja. ziek is. Te krankzinnig ja. voor woorden. Ja, nou en dat is... Dat is ook al een tijdje aan de gang hoor. Dat oud leerlingen, uh, we, we hebben er al, nou ik denk zeker al een jaar geleden al over gehoord. Dat oud leerlingen uh, die eindexamen hebben gedaan uh, voor de klas staan. Goede leerlingen die dan les gaan geven in een vak waar zij zelf goed in waren. Ja, je ziet het gebeuren. Kijk, er zijn natuurlijk problemen. En dat is dus met name dan het net, uh, voortgezet onderwijs. Dat er te weinig leraren wiskunde zijn. En Duits. En uh, nou, een paar van die vakken. Ja, daar moet een oplossing voor komen. Dus uh, ik snap wel dat het onderwijs daar met de handen in het haar zit. Maar goed, misschien moeten we straks ook allemaal Duits gaan geven. Ja. Is dat de oplossing? Ja, dat zou ook <laughs> nog kunnen. Nou, um, goed. U luistert mee, want we gaan even naar onze luisteraars. Die uh, mogen natuurlijk ook reageren. Ik ben benieuwd wat u vindt van de reacties. Anne Elsega uh, van J voor ouders, dat is een maandblad. Um, de oproep van minister Van Bijsterval aan ouders is betuttelend. Zij zei in ieder geval eens op die stelling en we zijn benieuwd wat u vindt. Er wordt al veel gereageerd, zie ik. Um, bijna 1450 stemmen nu op de website. 57% is het eens, 43% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, hoezo betuttelend? Ik heb zelf jaren in de ouderuit een MR gezeten, enzovoort, enzovoort. Als je op school een oproep deed naar ouders... en ik hoor het op dit moment nog van heel veel uh, moeders... ik moet er altijd voor opdraaien, want het merendeel kan niet, heeft geen zin, enzovoort. Hm. Dus ouders willen wel graag allerlei activiteiten op school... maar ze zijn toch niet aanwezig. Ja. En dan wordt er ook wel gezegd, ja, we doen veel voor onze kinderen, we zijn thuis al. Maar ik vraag me af, welke ouder is... Als de kinderen om half vier uit school komen. Ja. Um, nou, u hebt net mevrouw Elsingha gehoord. U hebt een onderzoek naar gedaan. Die zegt. Ja, 70% van die ouders die doet dat gewoon al. Ja, geloof het. U gelooft het niet? Nee. <laughs> Oké, okay, dank u wel. Voor het bellen, u vindt het in ieder geval niet betuttelend van de minister. Uh, Stand.nl, Goedemiddag. Ja, hallo. Um, ik ben het eens met de stelling. Um, en het is volgens mij ook nog veel erger. dan, uh, uh, dan nu bediscussieerd wordt. Van Bijsterveld is een zachte landing aan het organiseren voor uh, de zorgplicht die scholen krijgen in de, de wet passend onderwijs. En dat betekent dat scholen kinderen niet meer mogen weigeren aan de poort. Ze moeten die kinderen aannemen of een andere school voor ze vinden. Mm -hmm. En de enige voorwaarde waarop dat nog wel kan, dat is als ouders het oudercontract te, niet willen tekenen. Ah, dus als die ouders niet betrokken genoeg zijn, dan kun je als school zo'n kind weigeren. Precies, dat betekent dat zo'n school een, een contract kan hebben... dat je bijvoorbeeld uh, mee moet draaien met de schoolse opvang of ja. uh, les, da, lessen Duits. Dus, bij wijze dus van Dus u vermoedt hier echt hogere politiek achter? D ja, dat is, krijgt is, nog een dat is zeker aan de hand. Dus dat heeft inderdaad alles met die bezuinigingen te maken... en met de introductie van het verplichte oude contract. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, ik vind het uh, niet betuttelend van uh, mevrouw Van Bijsterveld. Ik vind dat ze heel groot gelijk heeft. Want behalve moeders zijn er ook nog vaders. En ik vind dat de vaders te weinig in de discussie worden betrokken. Dat was gisteravond op de televisie ook. En nu ook weer. Die moeders die krijgen zo verschrikkelijk veel aandacht... terwijl je als moeder en vader samen een gezin hebt... en samen je kinderen hebt... en dan ook samen, denk ik, de verantwoordelijkheid moet dragen... om de kinderen op de scholen te begeleiden. Dat zullen ja. bij onze eigen de, kinderen. Dat dus de, heel u goed. zegt die oproep van Van Bijsterveld, dat is één... en dan is het geen dat er eigenlijk alleen maar moeders reageren ja. terwijl de vaders zich stilhouden en denken ja. van nou laat, laat dit maar even, ik, even ik bij mij nauwelijks in de discussie ah, terugkomen. Uh, goed, en ik vind goed, dat die goed minstens punt. zoveel verantwoordelijkheid hebben als de moeders. U hebt helemaal gelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat die vaders betreft, dat hoor ik nu net, Ze heeft natuurlijk, die mevrouw heeft natuurlijk gelijk, maar die vaders wonen vaak niet meer bij hun kinderen thuis. Oh. En ja. dat is dan, weer een ander onderzoek, wat ja, u hebt gezien. Ja, maar dat is toch waar het vaak om gaat. En wat, uh, ja, ik vind het niet alleen betuttelend, ik vind het zelfs schandalig, dat er helemaal weer, het woord valt niet, er wordt geen reden, rekening gehouden met de working poor, de mensen die het geld hard nodig hebben... en moeten werken, en niet zomaar even een paar uurtjes kunnen laten vallen. Niet, ja. hè? Dan worden ze meteen ontslagen. En uh, ja, dat is eigenlijk wat ik het ergste vind. Er wordt helemaal ja. niet gekeken naar de mensen die het moeilijk hebben. En nou ja, desnoods de allochtonen, dat kan er nog. Ja, maar maar u u als... vindt het te makkelijk gezegd van de minister, ja. want je kunt wel zeggen... En, van, nou, moet ja. wat meer op school zijn, maar ja, ja mensen moeten gewoon het, werken andere argument is, um, ik heb ook heel veel te maken gehad met ouders... en mijn eigen moeder was net zo, en daar kon ze ook niks aan doen... die gewoon geen kennis van zaken had van de schoolvakken. Ja. Gewoon niet. Nooit wiskunde gehad, nooit Frans, nooit Duits, nooit Engels enzovoort. Waar had ze mee, mee moeten helpen? Ja, dus ouders moeten eerst nog weer eens naar die moeder- en vader-MAVO misschien... dat uh, had je vroeger. Uh, Stampen.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hallo, zeg het maar. Eerde kussen. Erik, je bent de eerste man, hè? Dat realiseer je? <laughs> <laughs> um, ja, ik ben het gedeeltelijk met uh, de minister eens, met de oproep. Uh, alleen denk ik dat zij uh, niet gerealiseerd heeft wat het allemaal uh, teweeg bracht, uh, die opmerking. Ja. Ik denk ook dat ze het niet direct zo bedoeld heeft van, uh, joh, je moet maar minder gewerkt om de kinderen op te vangen. Ja. Ik denk dat het ja, toch meer is voor de signalen die zij tot nog toe ontvangen ja, Ze heeft het ook al een beetje bijgesteld. Hè, want vanochtend stond er alweer ja. wat in de krant ook. En, en dat ze het eigenlijk niet zo bedoeld had. Gisteren in de loop van de dag ook wel wat genuanceerd. Maar toch, uh, ja, het, het, het, loopt, het levert wel heel veel commotie op. Dat levert het ook. en uh, ja Dat heb je altijd als je enigszins onbedacht samen een enigszins onbedachtzame uitspraak doet. Ja, nee, maar ik bedoel, mensen voelen zich ook onmiddellijk aangesproken. En we en, en gaan fel reageren. Uh. Mm, Kijk, als je denkt ja. dat je het goed doet, waarom zou je dan zo fel reageren? Uh, als, je, als je het goed doet uh, op school... dan voel je je denk ik ook niet aangesproken. Wij hebben zelf drie kinderen. Wij zijn uh, redelijk betrokken geweest. We hebben allebei een baan. Allebei een eigen zaak zelfs. Ja. En daar zit echt heel veel tijd in, maar wij hebben toch onszelf altijd betrokken bij de school. Ja. En daar is het mij ook altijd opgevallen ja. dat er toch een heleboel ouders niet komen. Ja, goed. Euh, nou ja, nogmaals, dat, dat onderzoek van mevrouw Elsegaard... wat zij met haar blad heeft gedaan, euh, laat toch nog een ander beeld zien. Daar gaan we het toch nog eens even zo meteen over hebben. Want de ervaring van veel ouders is toch anders. Stand.nl, goedemiddag. Hallo? Ja, je spreekt met Anke Terpstra. Dag Anke. Ik ben het eens met de stelling, ik vind het zeer betuttelend... En uh, ik ben nu 66 jaar en ik heb die golfbewegingen in de economie... en het stimuleren van vrouwen om buiten de deur te gaan werken. En naarmate de economie krimpt, uh, de vrouwen moeten maar weer voor het gezin gaan zorgen. Uh, ik heb het idee ja. dat dat er ook een klein beetje achter zit. Ja. Uh, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo? Ja, zeg maar. Uh, dag met afgesprek. Ik wil zeggen dat ik het uh, fijn vind... dat er uh, ook gereageerd wordt op de felheid. Want als iets niet van je op toepassing is voor jezelf... hoef je het niet je niet aan te trekken. Nee. Uh, al die ouders die, uh, die dat allemaal doen... daar is dit denk ik niet voor bedoeld. Ik vind de betutteling eigenlijk een beetje een afgeleid probleem. Die minister die steekt haar nek uit... omdat zij op haar tocht langs scholen van alles is tegengekomen. Iedereen moet of wil werken. Dat willen we met elkaar. Aan de andere kant... Is er, er is misschien wel aandacht voor kinderen, maar om kinderen goed op te voeden, daar is veel meer voor nodig. Daar is rust en tijd voor nodig. Rust, ruimte en. Uh, nee, rust, wat is het? Rust, is rust regelmaat. reinheid. regelmaat. dat is wel waar. Is wel voor nodig. En daar <laughs> ja. lopen wij op school ook tegenaan. Ja. Dat, dat je ziet, het is niet alleen onwil voor mensen, maar ze krijgen het heel vaak niet rond. En. Uh, dat, dat is een probleem wat ja. gesignaleerd wordt in onze samenleving. Ja. En dat probleem is er. En ja. daar moeten we misschien iets voor vinden. Daar moeten we mee bezig. En zij steekt haar nek uit. Misschien doet ze wat, dat wat onhandig, ja. of hoe dan ook. Maar, maar ah, u... oké, okay, dat zijn dan zo. Ja, u wilt het niet helemaal afserveren, dit hele plan. Ja. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Mag ik het zeggen? Ja. Nou, heel goedemiddag. Nou, uh, heel kort, ik heb ook drie kinderen opgevoed, samen met vrouwen. En dat vind ik, ik ging vanuit, tenminste wij gingen vanuit. Als je kinderen wil hebben, het is een vrije kus, ja? Mm -hmm. Nou, dan vind ik niet meer dan normaal dat je ook voor moet zorgen. En tegenwoordig, de heer maatschappij is helemaal ziek. En die mevrouw, uw gast bij dit programma, die mevrouw is ook helemaal de weg kwijt. Als je kinderen hebt, zorg voor. En niet de staat moet voor zorgen En opa-centrales en weet ik veel wat. Ja. Ik heb wij hebben ook drie kinderen opgevoed. En met onze dokters, zelfs bij de hoogste gestudeerd. Maar, ook, maar ook, werkt uw vrouw ook gewoon? Ja, mijn vrouw heeft gewerkt, ik heb gewerkt. Meneer, ik heb 13 jaar lang heb ik een weeksalaris betaald. voor oppas voor de mensen die kinderen opvingen. Dat ja. ze hard gedaan hebben. En ik heb nooit een gulden toen de tijd de studiebeurs... of dingen gehad van mijn kinderen. Nee. Hard gewerkt ja. en volgens Als je kind hebt, moet je voor zorgen. Ja. Kinderen moet je zelf opvoeden. Op school moeten ze alleen leren. Ja. Dank u wel voor het bellen, meneer. We gaan snel terug naar Anne Elzekaar. Die heeft meegeluisterd. Het is van JM voor ouders Dat is een maandblad. voor ouders ja. de, de, de term zegt het al. Ja. Um, eerst even, dat we, want u schermt steeds met dat onderzoek... wat u hebt gedaan ja. een jaar geleden... Ja. Ja. En terecht, want dat hebt u gedaan. Ja. Maar u hoort toch een paar ervaringsverhalen van mensen die zeggen... ja, ik kom dan op je ouderavond, maar ik zie toch altijd dezelfde ouders daar... en heel veel zijn er ook gewoon niet. Ja, het is niet. Een, uh, wat uit ons onderzoek blijkt, is dat ouders zich daar uh, toch heel erg betrokken bij voelen. En zich ook uh, 85% van de ouders in ons onderzoek zegt ook dat ze het als een ouderlijke plicht zien om te zorgen voor de beste opleiding van hun kind. Dus dat, dat, dat, ja, dat, dat suggereert ja. toch echt dat ze daar weer maar bezig zijn. Maar is dat dan niet het gewenste antwoord? Want als u zo'n vraag aan hun stelt, ja, dan zeggen ze ja. Uh, ik zeg maar ja, maar ja, ik ben er inderdaad al drie keer niet geweest. Uh, ja, maar het blijkt ook uit allerlei andere onderzoeken dat ouders gewoon echt heel erg bij hun kind betrokken zijn en veel tijd aan besteden. Maar het is iets anders. Kijk, ik, wat, ik, wat ik wel uh, uh, herken ook, is dat als het gaat om hand- en spandiensten op school, dus inderdaad, uh, nou ja, de luizenmoeders een keer mee op een uitstapje, uh, dat dat soms uh, problemen oplevert en dat het vaak dezelfde groepen ouders zijn die zich daarmee bezighouden. Maar dat heeft volgens mij ook heel erg te maken met de manier waarop scholen dat zelf organiseren. En ik weet dat op mijn uh, lagere school uh, werden van tevoren, helemaal aan het begin van het schooljaar, werden uh, uh, lijsten gegeven uh, Uitgedeeld. En dan kon je aangeven waar je bij betrokken wilde zijn. En er werden we gelijk afspraken gemaakt. Kon je in je agenda zetten. En, en dat, ging, dat, liep, dat liep als een trein. Ja. Daar hielden ouders gewoon rekening mee. Maar het is heel vaak zo dat je dat dan opeens een week van tevoren hoort. Nou ja, als je dan inderdaad heel druk hebt op je werk, dan is dat heel moeilijk om dat, uh, om dat allemaal in te uh, uh, plannen. Ja. Dus daar, daar, zit, daar zit inderdaad een probleem. Ja. Maar dat is iets anders dan de betrokkenheid, vind ik, de, zeg maar, de, de, de opvoedbetrokkenheid van ouders. Uh, dat ze dat zouden laten lopen. Dat, dat is gewoon niet zo. Ja. Um, kijk, nostalgie, We hadden het daar straks over nostalgie in het kader van die top 2000. Maar het nostalgische beeld is toch ook van... je komt thuis als kind van school... En je moeder zit klaar met de thee en de koekjes. Ja, of ja. je vader, zeg ik er dan in dit geval ook even ja. bij. Want het gaat altijd maar weer over die moeders. Um, maar ja, dat, dat kan dus om allerlei uh, redenen. kan dat ook altijd niet meer natuurlijk. Want mensen nee, moeten gewoon klopt. werken inderdaad om, uh, om de hypotheek te betalen enzovoort. Dat klopt. Dat, nou ja, dat klopt. Dat, dat uh, idee van de mo moeder thuis met de thee en de koekjes is inderdaad uh, voor in ieder geval drie van de vijf dagen uh, is dat niet zo. Dan gaan ze naar de naschoolse opvang, waar ze vaak ook opgevangen worden met thee en koekjes. Ja, Als je vindt dat we terug moeten naar maar de opvoeding van uh, laten we zeggen de jaren 60 of 70, waar moeder thuis met de koekjes zat. Ik weet niet of dat nou de bedoeling is. Ik bedoel, dat was ook niet altijd even geweldig. Maar nee. dat is wel waar. Het, nee. is, het is zeker zo dat uh, het feit dat wij moeten werken, en, en wij ook willen werken, maar tegenwoordig ook zelfs moeten werken, ja. uh, uh, consequenties ja. heeft voor uh, ja, ons, ons t uurtje ja. u, u zei ook zo straks, en dat was ook een beetje een aanleiding van de Onderwijsbond, die dat hadden geroepen, het is een beetje afleiden van, van waar het dan echt om gaat, de bezuinigingen op het onderwijs. Er was net een mevrouw die ging nog verder, die zei, die wet passend onderwijs komt er straks aan, dan moet je als ja. ouder een contract tekenen. Uh, doe je dat niet, dan kan de school uh, je kind weigeren. En, en die vermoedde dus dat, ja, dat het daar ook mee te maken heeft. Ziet u dat ook zo? Of? Nou, ik weet daar te weinig van om uh, daar iets over te kunnen zeggen. Maar als dat allemaal zo is, dan zou dat best kunnen, uh, zou dat best kunnen zijn. Ja, het heeft allemaal te maken met dat je ouders meer verplicht uh, verplichtingen oplegt. met betrekking tot het, tot het onderwijs. Want ook begreep ik, uh, uh, is het de bedoeling van minister van Bijsterveld. dat ouders ook een, een, een contract ondertekenen dat verplichtend is. Dus het, is, het, gaat, het gaat verder dan alleen maar zeggen: ik wil dat wel doen. Uh -huh. Nee, je moet het. Nou, dat, dat gaat een hele stap verder dan maak je een extra verplichting voor ouders die toch al zoveel verplichtingen hebben. En wat ik her, erg goed vond van die ene mevrouw die zei... ja, uh, uh, voor het goed opvoeden van kinderen is aandacht nodig... en rust, en nee. regelmaat. Dat is absoluut waar. Ja. Krijg je, doen we de, dit ook nog eens... krijgen we nog eens een extra verplichting als ja. ouders erbij? Moet je, als het kinderen thuiskomen uh, en het is zes uur omdat je allemaal hard gewerkt hebt... moet je je dan ontzettend bezig gaan houden met de tafels... die er nog ingestand moeten ja. worden. Ja. Dat, dat biedt extra stress. Goed, uh, je hebt genoeg uh, uh, stof, lijkt me, voor de volgende JM... Ouders ja. die weer uitkomt. Dank voor het meedoen in ieder geval, Anne Elsega. Ik kijk nog even snel naar de cijfers op de site. 57% eens, 43% oneens. Er is tot bijna 1600 mensen gestemd. We gaan naar Elsbeth. Ja. Werkende moeder ook, hè? Uh, ook dat inderdaad, ja. Verwarring in het land van Henk en Ingrid. Dat schreef uh, Willem van Meend, dat boek. En het gaat over populisme, over het redden van Europa... over de euro, nou hoogst actueel allemaal. En nieuwe, een nieuwe schaatsseizoen, dat bespreken we met uh, Gerard Kempers. Nou, coach van TVM. Ja. Goed zo, zometeen na twee dus dit is de dag met uh, Thijs en met Elsbeth. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Oranje en het EK voetbal 2012. Robben met Van Persie voorin. Nou, schiet maar eens Robben, schiet maar eens Robben. Ja! Morgenmiddag vanaf 6 uur in het NOS Radio 1 journaal. De loting. Kuit met de diepe bal, die komt hem door. 16 landen in vier pools van vier teams. De wedstrijd is begonnen. Wie worden de tegenstanders van het Nederlands elftal? Dan nou schiet hem erin, die keeper is weg. Luister morgenmiddag vanaf 6 uur. Yes! De loting voor het EK Voetbal. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? De verkiezingen in Egypte. Hoe een Nederlands politicus wordt beschuldigd van spionage. We gaan een officiële klacht indienen nu. En de angst voor agressie en terreur. Weet je, grimmig af en toe, hè? De vijfde dag. Vanavond om vijf over negen. Nederland 2. Geld stinkt. Geld bouwt. Geld spaart. Spaar bij een bank die de wereld spaart. Bij de ASN-bank is uw spaargeld goed voor mens, dier en klimaat.